9 uur. Ja, de microfoon staat open. Ja, dat is een alternatieve tune. Ja. Zullen we maar toch even de headlines doen? Dat ik dan doen. Begin? Ja. Valt Lens Armstrong door de mand. Het vervolg van Spanje Ierland zometeen. Maar er is het nieuws met Evo de Jong?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 Het piramidespel van Stanford zou 20 jaar hebben gefunctioneerd. De 62-jarige Stanford werd in maart schuldig bevonden aan 13 van de 14 aanklachten. Hij had duizenden investeerders gedupeerd door hun geld door te sluizen naar zijn eigen bankrekening. Het weer. Vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking. En vannacht hier en daar wat regen. Minima rond een graad of 10. Morgen vooral ochtends regen. Smiddags buien met kans op onweer. Het wordt 18 graden aan zee en 21 in het oosten.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hier in de studio Ronald Koopman, Mark van Hintem en Sven Kokkelman. Die weten waarom er zoveel Kamerleden niet terugkeren na de verkiezingen. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Spanje-Ierland, Filip Koken. Even is er nu balbezit voor Ierland. Dat af en toe een speldeprikje uitdeelt aan Spanje. Maar uh, dat kan Spanje allemaal niet verontrusten. Spanje heeft doorlopend balbezit. Spanje tikt Ierland helemaal dol op het middenveld. En Wat vooral opvalt is dat de bal nu beter rolt voor Spanje in vergelijking tot de eerste wedstrijd tegen Italië. Daarover had Spanje nogal geklaagd. Het gras was te droog. Het gras was ook te lang. Daarom hebben ze ook niet voorafgaand aan deze wedstrijd getraind in dit stadion hier in Gdansk. Maar nu rolt de bal wel goed. Een schande noemde Xavi dat nog, dat het gras hier niet goed uh, geprepareerd was. En kennelijk hebben ze wel naar hem, en naar de coach van uh, Spanje, Del Bosque, geluisterd. Want nu gaat het beter voor Spanje. En ze hebben dat uh, bewegelijke spel, uh, ja, dat, dat kunnen ze ook alleen maar uitbuiten... als het gras een beetje kort is, als die bal daar lekker rolt. Nou, dat lukt tot nu toe. We hebben 20 minuten gespeeld. De Ieren komen het tot dusverre niet aan te pas. Spanje heeft één keer gescoord en twee goede kansen gehad via Silva en nogmaals uh, Torres... Naast het doelpunt ook een goede kans nog. En uh, Ierland is voorlopig alleen maar aan het tegenhouden. Meer kunnen ze niet uitrichten. 1-0 nog altijd voor Spanje door die geweldige goal in de vierde minuut van Fernando Torres. Mark van Hintem, uh, ja, de bal rolt beter. Maar is uh, Spanje ook niet gewoon al zelf al beter dan de vorige wedstrijd? Uh, nou, het is wel een andere tegenstander Italië. Dus dat is moeilijk te vergelijken. Ik denk uh, dat het altijd lastig is om te spelen tegen een absoluut underdog. Hè? Want de Ieren hebben helemaal niets te verliezen, Italianen wel. Je ziet nu dat de Spanjaarden ja, 80% balbezit hebben. Maar ook bij balverlies vet terugzakken. Uh, en de Ieren uh, dus eigenlijk min of meer lokken. En dan hopen ze de bal te ver overen om vervolgens uh, gebruik te maken van de snelheid van uh, Torres. En uh, nou ja, dat is een paar keer gelukt. er zijn al een paar goede mogelijkheden geweest om uh, de 2-0 te maken. En ik denk dat je deze Ieren bij 2-3-0 mentaal knakt... En dan wordt het heel moeilijk om die meters nog te kunnen maken voor, voor Ieren. Maar zolang het 1-0 blijft, blijven ze gaan. Ja, en uh, Torres heeft zich bij die goal wel goed laten zien, hè? Ja, dat was een fantastisch doelpunt. Ik denk uh, dat het ook net is uh, wat hij nodig had, maar wat ook de bondscoach uh, nodig had. De vorige wedstrijd speelde hij met Sesc uh, Fabregas in de spits. Een uh, ja, vereelde spits, onze eigenlijk een middenvelder. En die scoren ook nog. En hij kiest nu, toch wel opvallend enigszins, uh, voor T uh, Torres in de basisopstelling. En die doet dan wat hij moet doen, meteen scoren. Ja, maar hij had het hard nodig, want hij heeft ook een paar kansen laten liggen. Ja, inderdaad. Hij liet uh, in de vorige wedstrijd echt hele grote kansen liggen. Maar wat wel opvallend was om te zien, ja, dat hij toch met zijn snelheid uh, uh, en zijn, zijn loopacties uh, ja, goed werk deed voor de Spanjaarden. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meder. Come out Virginia, don't let me wait. The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 Small fun You know that only the good die Joel, only the good die young. En wilt u onze uh, gasten een uh, vraag stellen? Heeft u op een aanmerking op de uitzending? U kunt twitteren. Hashtag R1 Sportzomer. Spanje tegen Ierland. We hebben een beetje de indruk, uh, Philip. Uh, correct me if we are wrong. Dat als de Ieren tot 10 minuten voor tijd volhouden... dat ze dan een kans hebben op de 1-1. Ja, als Spanje maar die kansen blijft missen... dan, uh, dan blijft Ierland inderdaad wel in de race. Want uh, ja, Ierland kan aanvallend gezien helemaal niets brengen... Maar ja, de Spanjaarden missen de ene kans naar de andere. We hebben een kans gezien van Iniesta die uh, uh, op zijn pad met een afstandsschot uh, uh, Given vond. Given staat best aardig te keeper hier en was kansloos dus op dat eerste schot van, uh, van Torres. Maar verder houdt hij nog een hoop tegen. We hebben een kopballetje gezien van Silva net over. En we hebben daarna nog een afstandsschot gezien van Xabi uh, Alonso die ook overging. Tja. Ja, dat zijn toch een aantal kansen. Ik tel nu al een 6, 7 kansen van de Spanjaarden die er niet in zijn gegaan. En ja, zolang die Ieren voelen dat die Spanjaarden kansen gaan missen... dan zal toch ook uh, daar het vertrouwen gaan toenemen. Hè? Want Ierland Kimmers, kwam na 3 uh, minuten achter tegen Kroatië met 1-0. Toen konden ze de stand nog gelijk trekken met die kopbal van uh, St. Ledger. Nou, misschien kan dat nu ook wel. Nu na 4 minuten dus een, een tegentreffer door uh, Fernando Torres... En uh, ja, als dit even zo blijft en de Ieren zullen zich voorlopig uh, concentreren op tegenhouden. dan kunnen ze eventueel nog aanspraak maken op een resultaat hier. Maar ja, eerlijk gezegd, voetballend gezien zie ik het niet gebeuren. Dat hebben de Spanjaarden dan alleen maar aan zichzelf te wijten. als het zover mocht komen. We zien nu een avondsopbouw van de Spanjaarden. weer over vele schijven. Iedereen krijgt balbezit bij uh, Spanje. Een paasje nu van. Uh... Van Iniesta die wordt van de bal gezet. En dan kunnen de Ieren overnemen. En misschien dat er dan nu wat in zit. Aan de linkerkant is dit uh, Duff. Die probeert een aanval op te zeggen voor de Ieren. Het gaat over heel veel schijven nu. Uh, Whelan moet nu met een voorzet gaan komen. Tenminste, als hij daar de tijd toe krijgt. Dat lukt uh, nauwelijks. Want hij zit daar helemaal vast in de hoek. Krijgt hem nu toch voor. Maar dan wordt hij weer eenvoudig weggehaald. Nee, een kans zit er niet in voor de Ieren. 27 minuten ruim gespeeld. Nog altijd die 1-0 voorsprong voor Spanje. Hij heeft een succesvol tweede seizoen van zijn programma... Oog in Oog achter de rug. Hij is betrokken bij het Caro actualiteitenprogramma Brandpunt. En op Radio 1 te horen in Goedemorgen Nederland. En daarnaast een enorme sportfreak, mag ik het zeggen. Sven Kokkerman. Liefhebber. Een liefhebber. liefhebber. We zitten vanavond oog in oog met uh, Sven Kokkeman. Sven, je volgt uh, de Nederlandse politiek nauwgezet. met bent wekelijks ja. in Den Haag. Uh, kent alle ins en outs wel. Afgelopen week werd bekend dat uh, enkele CDA... Tweede Kamerleden noodgedwongen uh, moeten stoppen met hun kamerwerk. Zoals uh, Ad Coppijan. Maar ook dat veel Kamerleden... er vrijwillig uh, de braai aangeven. We beginnen met dat laatste. Bij GroenLinks stoppen er drie. Uh, Mariko Peters, Bruno Braakhuis, Ineke van Gendt. Waarom vertrekken die ineens? Nou ja, van Gent zit al sinds 1923 in de Kamer zo ongeveer. Zegt ze zelf ook. Dus dat hij dat er een keer mee ophoudt, dat begrijp ik ook wel. Uh, Mariko Peters, een beetje in opspraak geweest. Uh, al dan niet terecht, maar... Uh... Ik denk dat hij er ook niet zoveel zin meer in heeft en is ook kwetsbaar geworden. Uh, en bij het CDA verbaast het me wel een beetje. Kijk, die Koppejan was natuurlijk een enfant terrible in die fractie... samen met Kathleen Ferrier geworden vanwege dat gedoogakkoord waar ze eigenlijk niet achter stonden. Uh, ik heb het gevoel dat daar wel een rekening voor wordt betaald hier en daar. Uh, gebrek aan loyaliteit, dat soort dingen. Weet ik niet zeker, maar dat uh, vermoeden heb ik wel. Maar de helft hè? bij het CDA. Nou ja, ongeveer... en, dat, en dat vind ik dan raar. Ze dus hadden het wel van tevoren gezegd. Uh, ja, het begrepen, maar dat, het wel we, dat was in aangekomen. de jaren negentig ook. Dan moest er opeens vernieuwing komen. Dan ging een derde van die hele fractie werd eruit gekieperd... en dan, dan kregen er allemaal uh, jonge, nieuwe mensen kregen een kans. Die moeten dat vak leren. Want wat je vind, mag vinden van politici, het is een ambacht. Het is een vacature. Het is een gemiddeld Kamerlid. Twee jaar voordat je alle procedures, alle trucs... de hele gereedschapskist op orde hebt om daar het, je werk te kunnen doen. Uh, en zeker in een tijd waarin het toch echt wel gaat over belangrijke zaken... zou je toch verwachten dat een beetje anciëniteit en een beetje ervaring in die Tweede Kamer toch wel mooi meegenomen zou zijn. Maar wat zit hier dan achter, Sven? Dat, dat, het, dat die partij het natuurlijk niet goed heeft gedaan in de peilingen... Niet bij, niet bij de vorige verkiezingsuitslag klappen heeft gekregen... de grootste klappen heeft gekregen van het samenwerkingsverband met de PVV... en dat, dat ze dan denken, we gaan het allemaal anders doen en dan gaat het vast beter. Allemaal nieuwe gezichten. Ja, en volgens mij gaat het dan dus helemaal niet per definitie beter. Kijk, die van Haarsma Buma, die kan echt wel wat. En dat is een goede die beter. Die blijkt ook veel gevoel voor humor te hebben, merk ik me opeens. Uh, maar dat wil nog <laughs> niet zeggen dat je, met de, dat je meteen je hele fractie moet ombouwen. En uh, ik, ik geloof daar niet in. Dat je wel wat aan vernieuwing doet, begrijp ik. Uh, dat je de wethouderaad permanent op plaats twee zet, begrijp ik ook nog. Alhoewel het is een wethouder uit Purmerend die woont in Volendam en die het best aardig heeft gedaan in die lijsttrekkersdebatten, maar wat ze echt vindt, welke dossierkennis ze heeft, op het moment dat ze echt een keer onder handen wordt genomen door een scherpe interviewer, ben ik nog wel benieuwd of, of daar iets van overblijft. jeuken dan. Jokie Jokie. Oh, die zou ik, ik heb er uitgenodigd over, maar ze wou niet komen. Maar het is... Uh, ja, dat krijg je nu, Dat hè? krijg je dan. Ja. Nee, maar, maar het zijn wel mensen die hoog op een lijst staan en op wie wij onze stem kunnen uitbrengen. <laughs> dus ik vind wel van belang dat zo iemand dan ook echt wat kan. Ja, het hoort Natuur, ook bij de Verantwoordelijkheid dan om dat soort uitdagingen dan ook maar aan te gaan? Dat lijkt mij. En ik weet niet of ze niks kan of wel iets kan. Maar ze ondergaat de krachtproef niet. Ja, er zijn mm, natuurlijk maar... nogal wat problemen op te lossen komen. Nou ja, ik, ik vind het een. Uh, ik weet niet of het een, een, een slimme zet is. Uh, het, het lijkt op een vlucht naar voren. Uh, die analyse deed ik wel. Er komen verkiezingen aan. Het, het, het, het, ik denk dat het een afrekening. wel eens een afrekening zou kunnen zijn. in meerdere opzichten. dat uh, toch wel uh, figuren die gezichtsbepalend zijn geweest. voor de samenwerking met de PVV. en die op enige lijn wijze tijdens die campagne. Uh, die, die discussie uh, over die uh, samenwerking. V PVV, zouden kunnen doen oprakelen dat die uh, eigenlijk gewoon via de zijde weggaan. En er hoort Aard Kopjan ook bij, want die was ook verbonden aan die discussie. Z zijn dit de, uh, de nieuwe mensen, zijn, zijn dat wel types die de uh, financieel-economische uh, problemen die we nu hebben kunnen doorgronden? Dat vind ik een heel interessant. Dat vind ik een hele interessante. Een hele interessante. Uh, daarvoor heb ik die lijst niet, niet goed genoeg geanalyseerd. Uh, maar ik, ik, ik deel met Sven de mening dat wij op dit moment eh, pragmatische leiders met ervaring nodig hebben. En eh, ook ervaring in het, in het politieke spel, in het politieke ambacht. Er moeten nu zaken gedaan worden en op een, op een, op een eh, snelle, efficiënte manier. En ja, als je dat met een hele nieuwe lading politici moet gaan doen, eh, ik weet het nog niet. Heb je dan namen in gedachten ook, van mensen die je graag zou willen zien? Nou, ik vond uh, destijds, want dan kijken we terug... Uh, Wouter Bos is mij uh, ontzettend meegevallen als minister van Financiën. Ik vond hem een hele goede minister van Financiën. Uh, dat soort types, hands-on types... die iets losser staan van, van partijideologie... en die iets meer kijken naar um, een snelle, efficiënte manieren... om problemen aan te pakken. En dan uh, praten we later wel over of het rechtvaardig is... en wie de rekening moet krijgen. Uh, ik denk dat we dat soort mensen hard nodig hebben nu. Okay. Namen in, in dit politieke veld... Nee, die heb ik niet paraat. Ik denk dat je op een, ook een iets andere manier moet gaan denken. Want als je kijkt naar de peilingen nu, de kans is een bepaald niet denkbeeldig... dat we straks met vijf, zes partijen van rond de twintig zetels eindigen. Dan gaat daar maar eens een kabinet mee in elkaar schroeven. Dat, bedoel, dat ja. gaat gewoon niet. En iemand als jan Kees de Jager bijvoorbeeld, die nu wel heel veel lof toegezwaaid krijgt? Nou, over, die... over pragmaticus uh, gesproken, ja. ja. ja. ja. Maar, had hij niet een toontje lager moeten zingen in Brussel? Ook af en toe? Ik uh -huh. uh, bedoel, de kritiek is niet, dat, hij hand, dat hij zijn hand wel een beetje heeft overspeeld. Ja, ja, nou, ik, ik, ik, oké, okay, maar hij heeft wel een en ander voor elkaar gekregen. Ik denk dat wat er nu gebeurt in het Europees debat, uh, wat onze premier doet... Uh, nog veel schadelijker is voor Nederland. Namelijk een niet tegen iedere stap voorwaarts die nodig is om problemen aan te pakken. Ja, dat zie je bij die verkiezingen nu gebeurt. Het gaat over Europa, de premier die altijd in zijn beleid de afgelopen twee jaar Europa heeft verdedigd... is nu bang voor de aanhang van Wilders... en bang dat hij uh, electoraal schade oploopt door vol voor Europa te gaan. Dus die aarzelt. Uh, volgens mij word je daarvoor afgestraft. Uh, en aan de andere kant, ja, zo'n Jan Kees de Jager... Uh, die verder misschien een prima minister van Financiën is... dat kan jij beter beoordelen dan ik, Ronald... maar die zegt nog steeds dat wij al het geld uit Griekenland en Spanje terugkrijgen. Nou, sorry, uh, hoe kan je dat nou zeggen? Hij is er wel wat genuanceerder in geworden, dat moet je hem toch, uh, toch wel geven. Um... Oh ja. ik, ik geloof niet meer dat hij met droge ogen. In ieder geval, als het over een... als het Spanje. Kon... zei hij het van de week weer? Hij, uh, hij, hij overweegt uh, uh, Spanje extra steun toe te kennen. Dat heeft hij gezegd. Ik weet niet of hij er nog vanuit gaat. Was dat... het ergens dat hij zei: van dat geld krijgen wij we gewoon weer terug? Dat vind, ik, dat vind ik een aardig. Vandaag die, die doorbrekening van het CPB. Hebben jullie daar uh, zicht op in hoeverre dat over de verkiezingen heen... Uh, ja, die, nee, dat, dat rapport gaan. laten we daar heel kort over zijn. Dat kan maandag de prullenbak in. Ja. Dus dat is een exercitie van... Nou ja, ze hebben hun best gedaan, maar het is zijn Jan helemaal niks geweest. De kleuren binnen de lijntjes. In Brussel kunnen ze even opgelucht ja, ademhalen. En, uh, en zodra de verkiezingsuitslag er is, dan ligt alles weer open. Ja, dus dus nee, nee, is, zodra de, de, de, de griekse verkiezingsuitslag hebben... is de kans dat... Kijk, wat, wat het grote mank is nog een ding. Um, is, is, ah, ding, je noemt het een ding, ja, van. Het is Nou goed, het is een goede doorrekening. Alleen de parameters die het CPB heeft bepaald, is dat de eurocrisis niet verslechtert. Um, Spanje en Italië niet hoeven te herstructureren. En er geen uh, uh, uh, nieuwe crisis ontstaat in uh, de, het financiële sector. Uh, het gaat stelsel vanuit dat Europa. alles blijft zoals het nu is. Precies. Ja. Um, dus dat de, is volgende week is dat al. De, de, dat bedoel je te zeggen. De, de, de is nog niet heel. droog of de Spaanse rente staat boven de 7%. Uh, de euro gaat verder naar beneden. Kortom, het, de aannames die, waar het rapport van uitgaat, die kloppen al niet eens meer. Maar maar het is wel gebaseerd op, op, op het akkoord hè, van, van de vijf partijen coalitie. Ja. Dat, dat is doorgerekend. Sven, zie jij dan een mogelijkheid voor die coalitie... om uh, naar die verkiezingen die in inzetten? Blijft dat die, de die, bij elkaar? Nou, nee, die kilometervergoedingen dat neemt iedereen nu alweer afstand van. En de VVD voorop. De, de, de verschillen ideologisch zijn veel, veel te groot. Daarvoor Om dat nu al te zeggen. Ik kan zijn dat het straks een noodzaak is... Ge gegeven de verkiezingsuitslag om het te proberen. Dat, dat weet ik ook niet. En dat weet niemand, want we kennen de verkiezingsuitslag nog niet. Ja. Maar op voorhand was dit een gelegenheidscoalitie... omdat dat katshuisoverleg uh, plofte... en omdat een paar partijen het voortouw namen... omdat we in Brussel anders een probleem hadden ge gekregen. Ja. Dat is iets anders dan dat dit een gedroomde regeringscoalitie is... voor na 12 september. Maar als jullie zeggen dat het, dat het rapport volgende week al de prullenbak in kan... in hoeverre kan dat akkoord dan eigenlijk nu al de prullenbak in? Want het is misschien één op één, als je dat dan zo nou, doet. De het. economische effecten die het CPB heeft doorgerekend, die, uh, die gaan uh, zwabberen vanaf wat we hebben gelezen vandaag. Op het moment dat er iets in de Eurocrisis uh, in Europa verslechtert. Nou, het verslechtert met de dag. Dus de cijfers, uh, de aannames kloppen niet meer. Dus de uiteindelijke cijfers kloppen ook niet meer. Maar maar dat akkoord is dan ook niet meer voldoende klopt. Uh, het voor, het he? punt van het CPB is, uh, zij maken een berekening. Je moet ergens je beleid natuurlijk op, op, ja. op staven. En, en daar is dit voor bedoeld. Dit is het half. ...vast voor uh, een Prinsjesdag en wellicht voor een komend kabinet... ...want nieuwe begrotingen die worden ook weer getoetst aan de berekeningen die er liggen. En zo is de wereld op, maar we houden. Maar, maar, maar, hebben de gek. Het, maar hebben ze het nou echt over de dingen waar het over moet gaan? Ik sprak een hoogleraar economie en die vertelde mij: als die Grieken er straks uitstappen of uitvallen, mm -hmm. dan heeft dat de noodfonds waar wij het telkens over hebben, waar nu 700 miljard in zit, is echt veel te klein om daar die financiële markten gerust te stellen. Daar moet minstens 2.000 miljard in, anders verliezen de financiële instellingen het vertrouwen in de euro in zijn algemeenheid. En dan zijn we helemaal niet jaren. Ja, maar dat, dat, dat is al lang gaande. Waarom denk maar waar je, gaan we dan naartoe? Waar denk je dat markten op dit moment... waarom die zo uh, uh, blijvend negatief reageren... op ook maar ieder grijntje uh, positief nieuws dat er is? Omdat, uh, we hoorden vandaag de grootste obligatiebelegger ter wereld, PIMCO ook alweer verkondigen... mijt de eurozone. Als je als grote institutionele belegger de gelegenheid hebt... Ja. om uh, buiten de eurozone te beleggen... dan doe je dat al. Je ziet nu ook al dat grote institutionele... Uh, het, het valutarisico uh, ten opzichte van bijvoorbeeld de dollar... niet meer hatchen, niet meer afdekken. Omdat ze ervan uitgaan dat die euro alleen maar... Nemen beneden kan en bijvoorbeeld de dollar in relatie alleen nog maar omhoog kan. Dus dat ze er toch wel uitspringen. Um, die rekensom is al lang gemaakt. Nou dan even de sky is the limit, alles mag. Wat is dan de oplossing? Als alles <laughs> mag, alles is mogelijk. <laughs> Oké, okay, nou als alles mogelijk is. Kijk, we weten eigenlijk al sinds de invoering van de euro dat je niet één munt kan hebben zonder een fiscale unie. Die consequentie moet je dan nemen. Kies je voor die munt, dan kies je dus ook voor die fiscale unie en al het gedoe wat daar omheen hangt. Het is... Teker, it, it En ik denk dat. Die, kijk, wat we nu in Europa zien. is dat allerlei stukjes van de. Uh, laten we zeggen, uh, de barbara papa puzzel gemaakt worden. Uh, behalve Barbara-Papa zelf. Terwijl we allemaal weten hoe Barbara-Papa eruit ziet. dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar niemand durft eraan. omdat iedereen natuurlijk vast is. Het de een politieke. Een barbara precies. Barbara-Papa heeft wel allerlei verschillende vormen. Hè? Het is helemaal niet zo moeilijk. Maar hij is roos en hij heeft geen hoeken. Laten we even gaan kijken bij een van de uh, financieel-economisch zwakste pools. Uh, van uh, dit EK. Italië zit er in Spanje. Spanje, Ierland. Kroatië hoort er dan uh, niet echt bij. Uh, Filip Koko, hoe staat het ervoor? Spanje, ja, dit Ierland. Wordt, dit wordt internationaal ook wel de group of depth genoemd. <laughs> maar uh, ja, al een minuut of tien uh, gaat het niet zo soepeltjes meer uh, met uh, Spanje. Ze zijn natuurlijk nog wel veel beter dan de Ieren. Maar ze worden ook wat slorrig in de Pasingen. Het tempo ligt niet al te hoog meer. De ballen worden zo nu en dan uh, helemaal ingeleverd bij uh, de Ierse spelers... En uh, ja, sommige Spaanse middenvelders die toch zo handig zijn in de Pasing... die lopen nu wat te schokken ook. Ja, je houdt het ook niet 45 minuten lang achter elkaar vol... om op zo'n hoog tempo die Ieren helemaal gek te spelen. Het is dus overigens niet zo dat Ierland nu uh, wel dichter in de buurt van uh, Iker Casullas komt. Maar wellicht dat er nu een kansje aankomt voor Torres als hij wordt weggestuurd. Torres uh, geeft de bal af. Zelfzuchtig is hij nu niet meer. En daar komt een kans jan voor Xavi wellicht. Die houdt ook in op de rand van het strafschopgebied van de Ieren. Silva en dan zijn de Spanjaarden de bal weer kwijt. Zo gaat het doorlopend in de laatste tien minuten. Een echte kans kan Spanje niet meer creëren. Maar Ierland is nog steeds wel de zwakkere broeder. Ierland ondertussen nog wel uh, met een eerste gele kaart. Namelijk voor uh, de aanvoerder, voor Robbie Keane. Vanwege een slecht uitgevoerde, verdedigende tackle. Ja, dat moet een spits als Bobby Keane ook niet doen. Dat is de eerste gele kaart van de wedstrijd. Dan bent u weer helemaal bij. Spanje tegen Ierland 1-0. De Kroatische fans hadden hun hoop gericht op hun nummer 10. Hun spelverdeler Luka Modric. Die zou het verschil moeten maken in de wedstrijd tegen Italië. Want had ze bondscoach Bilic vooraf niet gezegd dat Modric beter was... dan zijn Italiaanse tegenhanger Pirlo. Nou, vandaag de dag van de waarheid. Een reportage van Edwin Cornelis. Het was nou nog eens een koddig tafereel bij het oude raadshuis van Potsdam. Als de klok 12 slaat, staat er een hele menigte voor dat raadshuis. En die kijken allemaal naar boven, die mensen. Dan zien ze twee luikjes opengaan en dan verschijnen daar twee houten bokken. De een heeft een Italiaans shirt aan en de ander een Kroatisch shirt. Ze draaien de koppen naar elkaar toe en het wordt een gevecht. En iedere keer als de Kroatische en de Italiaanse bokken elkaar raken, schreven ze niet alleen uit bij het schoolklasje dat ze toe te kijken. Maar ook bij de Kroatische fans. Want het vertrouwen is groot voor de wedstrijd tegen Italië. 3-1. En als er dan één man is die het verschil moet gaan maken. Luka Modric, there's no doubt about it. One of the top three best midfielders in the world. He's definitely all class. Number 1 is in Staer. En Modric is number 2. Luka Modric, de spelmaker van Kroatië. En wat hem dan nou zo goed maakt. Ik kan het niet eens uitleggen. Hij weet gewoon wat hij doet. Hij orchestrates het middenveld. Hij is een master. Hij he controleert het middenveld. So hij zal um, control de game voor Kroatië controleren. Oh, 100%, man. Daar twijfel Maar dan de praktijk. Wie wordt de beste nummer 10 op het veld? Wordt het Pirlo de Italiaan of Modric de Kroaat? De slag op het middenveld wordt gewonnen door de Italianen. Pirlo is hier de meester over Modric. Het is dan aan het einde van de eerste helft. Als Pierlo zijn overwicht ook uitdrukt in een doelpunt. En uh, Pierlo, ja, ja, ja. ja. En het is hem gegund, dit doelpunt. Oké, okay, in de tweede helft laat Modric zo af en toe iets zien. Modric, goede kapbeweging, Modric. Dan is het schot te matig van de kleine spelverdeler. Die toch altijd iets weg heeft van uh, Johan Cruijff in zijn jonge jaren. En scoort Kroatië ook nog. Manzokic, Manzokic en de goal. De fans zijn het er wel over eens. De beste nummer tien. Ik denk de Pirlo. Ik denk Pirlo was beter. Pirlo was beter in deze game. Eerst omdat hij een goel scoerde en hij was een playmaker spelmaker dan Modric. Ik denk dat Modric de uh, moeilijke difficult spelen En dat not niet altijd. Maar Pirlo heeft een uh, goal En de Kroaten? Hoe moet dat nou verder, dit toernooi? Well, it's not good voor Christian because they have a match with Spain. Een slecht resultaat. Want Kroatië moet nog tegen Spanje. So they have to either win or have a draw. En dat wordt een lastig verhaal. Ja, dat was Kroatië-Italië. Uh, nu de andere wedstrijd in die pool: Spanje tegen Ierland. Filip Koken 1-0 stond het. En 1-0 staat het nog steeds. We hebben nog zo'n ruim twee minuten te gaan. En wat wel mooi is aan deze wedstrijd, de Ierse supporters... die blijven maar zingen, die blijven maar springen... die blijven maar dansen, die hebben echt maling aan het spelverloop. Want of het nou goed of slecht gaat met de Ieren, nou het gaat meestal slecht. Dus, ja, ze blijven maar feest vieren. Dat heeft al iets vertederends, dat is ook wel mooi om dat te zien. Maar de Spanjaarden die uh, maken het spel, die uh, zijn er nog steeds mee bezig. Nu weer een kansje, tenminste, als uh, Torres even doorzet. Torres probeert naar zijn linkerbeen te gaan in het strafschopgebied van de Ieren. En nu een redding van uh, Given. En daar is de rebound. En dat smoort in, uh, zoals dat in vroegere tijden zo mooi heet, in een woud van benen. Jammer dat je die, dat soort termen nooit meer hoort. Moet je aan André Van Duin vragen? Ja, ja dat is waar. Ja, ja. Ja. Schitterend was dat. Ja, waarom, waarom, waarom mist het er eigenlijk niet meer? Wout van het Benen. Ja, dat altijd ja, ja. even duidelijk ja, van aan Benen. Nou, dat typetje dat heette Wout van Benen. Oh, die ja, aan. Aan. ja, maar dat is dus op waarheid gebaseerd. Even te Napel is volgens mij de bron van de Wout van Benen. Maar goed. Nou, het, het, volgens mij dateert die hem nog van voor Even te Napel. Dus dan oh. is het al heel oh, okay, goed. Xavi nog met een corner. Laat ik deze corner <laughs> nog even meenemen. Want het is een spelhervatting van de Spanjaarden. Eigenlijk een specialiteit van de Ieren. maar die zijn daar nog niet. Aan toegekomen. Die kan worden weggeboxt door Shea Given. En dan uit de rebound Alonso. Met een schot dat toch een meter of twee naast gaat. We hebben nog zo'n... Uh minuutje te spelen. En ik denk nog één of twee minuten aan blessuretijd in die eerste helft. En Spanje leidt nog altijd met slechts 1-0. Maar Mark van Hintum, uh, volgde dat hier in de studio, Mark. Uh, Spanje we aan de voorzichtige kant. Ja, ik, ze creëren natuurlijk voldoende kansen. We zijn zeer, zeer slordig. En uh, je ziet ook dat Torres, ondanks feit dat hij dan scoort... toch niet de absolute wereldtopper is. Uh, ja, waarvan men altijd gedroomd had. Uh, krijgt veel kansen, maar benut ze niet. En ik vind dat, uh, dat Spanje eigenlijk met, uh, met twee controlerende middenvelden speelt... Uh, tegen deze Ieren. Ja, dat vind ik niet nodig. Met Xabi Alonso en, en Busquets. Zet daar alsjeblieft Fabregas neer. Met zijn brieën en, en diepgang kan hij ook nog eens uh, wat creëren. Want uh, je hoeft niet echt bang te zijn verdedigend, volgens mij. De hoofdpunten van het nieuws. Cizeree e Wouter Jong. De Burmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi is tijdens een persconferentie in Bern onwel geworden. Suu Kyi boog zich zichtbaar gepijnigd voorover en moest overgeven. Daarna werd ze snel weggeleid. Suu Kyi is voor het eerst in 24 jaar buiten Birma. Ze had eerder al gezegd dat ze last had van een jetlag.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 En in Groningen gaan zondag alle dertiende koffieshops dicht. De eigenaren protesteren daarmee tegen de landelijke invoering van de Wietpas op 1 januari 2013. De Gronische koffieshophouders gaan zondag allemaal naar de Cannabis Bevrijdingsdag in het Westerpark in Amsterdam. Dat is het nieuws op dit moment. Dit oh, oh. is de Radio 1 Sportzomer komend half uur. En we de... best, wielercommentator Maarten Ducro over Lance Armstrong en doping. En de Grieken pinnen zich suf. Maar eerst de slotfase van de eerste helft. Spanje tegen Ierland, Filip. Waar we inmiddels in de blessuretijd zitten. En Iniesta laat toch een schot los met zijn linker die over de lat wordt getikt door Shea Given. Dat is het gevolg van een vrije trap. Van Spanje een vrije trap met als aanleiding een overtreding van Wielen. En Wielen zag daarvoor de gele kaart. Dat is de tweede gele kaart na Robbie Keen in de wedstrijd. En dan is het ook meteen rust. Spanje gaat rusten met een 1-0 voorsprong. Dankzij die treffer van Fernando Torres al in de vierde minuut. Ja, Mark, uh, Spanje dus uh, mist eigenlijk veel kansen. Dus kort. Ja, mist veel kansen, hadden al vier, met 3 4 0, uh, met drie, 0, -0. Drie, vier nog voor moeten staan. Ja. En uh, ja, ze houden nog steeds Ierland in de wedstrijd. Ja, en uh, de Ieren kunnen niet echt een vuist maken, hè? dat lijkt het niet op tenminste. Nee, maar spelen wel uh, zoals, uh, zoals verwacht, hè? met heel veel mentaliteit en, en wilskracht. En ja, het is soms uh, inderdaad aandoenlijk om te zien hoe ze proberen die gaten dicht te lopen. Maar ik vind de Spanjaarden toch te veel uh, ja, tiki-taki-spel uh, spelen, te veel op het Barcelona-spel geënt. Maar je hebt niet de afmaken Messi, je hebt nu Torres daarvoor lopen. Je had het net over die twee uh, controleurs hè, die ze op middenveld hebben lopen, is dat te vergelijken met wat Oranje doet? Uh, ja busquets, alhoewel ik vind dat uh, busquets en Alonso wel meer voetbalvermogen hebben dan onze controlerende middenvelders, dat is gewoon zo. maar tegen deze ieren, ja denk ik van uh, wissel er gewoon een en zet uh, Fabregas erbij. I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 Like wildflowers Oh, the demons are chained Klanken voor Ben Howard. Keep your head up. Ja, doping blijft uh, zevenvoudig toewiener Lens Armstrong achtervolgen. Het Amerikaanse antidopingbureau USADA uh, stuurde de Amerikaanse oudwielrenner een brief. Met daarin beschuldigingen over doopgebruik in zijn carrière. Die kon dus op de grote stapel, want hij heeft wel vaker zo'n uh, brief gekregen. Maar direct gevolg is nu wel dat er een startverbod voor Armstrong is in de triathlon. Want sport doet hij tegenwoordig. Oud wielrenner en commentator Maarten Ducro aan de telefoon. Goedenavond Maarten. Ja, uh, heeft Lance inmiddels, of Lance mag ik zeggen... heeft hij inmiddels al uh, op de aantijgingen gereageerd? Nou ja, uh, vrij vlak. Net, net zoals de aantijgingen een routinematig uh, karakter krijgen... is zijn reactie hetzelfde als altijd. Uh, hij ontkent niet eens in alle toonaarden... maar in maar één toonaard. En hij zegt, ik heb alle controles doorstaan. Bewijs het maar. Ja, dat zegt hij eigenlijk ja. altijd, hè? En tot nog toe is het ook uh, gelukt, want uh, ze hebben het bewijs niet rond kunnen krijgen. En zelfs Nowitzki heeft het uh, laten lopen. Hè? Dus de, de man die namens de Amerikaanse gerechtelijke macht uh, bezig is geweest. Uh, die overigens niet het dopinggebruik wilde bewijzen. De maar de dopinghandel, daar ging het om. Precies, het onheilig gebruik van overheidsgeld... Eh, omdat het toen door het overheid gesponderd werd. Maar ook die heeft toen dat bedrijf niet rondgekregen. En nu, eh, wat heel bijzonder is aan deze aantijging... is dat het dus niet gaat over oude koeien uit de sloot. Uh, in het verleden zijn hè, die, die grote stapel er geweest... gaat over dopingaantijging uit het verleden. Uh, toen nog de EPO vol de peloton rondwaarde. Nee, het gaat nu over 2009, 2010. Dus na zijn terugkeer toen echt... Uh, ja, de, de, de, de de zero tolerance uh, ten aanzien van doodgebruik echt door was uh, geslagen dus het is het is wel heel bijzonder dat ze nu het uh, aan willen uh, om in 2009 en 2010 zijn dopinggebruik te gaan liggen bewegen. Ja, dat, dat was de tijd hè, dat hij al weg was bij dat US Postal bestond. Die reed voor Astana ja. hè, en voor uh, Radio Shack. Uh, die, die kwam toen in beeld. Um, maar wie ook een brief heeft gekregen is uh, uh, zijn, uh, zijn begeleider, Johan Bruin-Neel. Ja, ja. Nou, wat, wat er dus nu aan het gebeuren is, als hij dopinggebruik heeft... Uh, zij zeggen daar bewijs voor te hebben. Uh, dan kan het tegenwoordig. Uh, ja, dan, dan moeten er allemaal moet echt van goede huizen komen. Uh, tegenwoordig met je bloedwaarde kan je ogenblikkelijk zien of er uh, donderstraald wordt. En dan moet je vervolgens op zoek naar uh, bewijs. Dat schijnt dan gelukt te zijn. Maar dat bewijs zou ik dan willen zien. Het is in elk geval niet door de gewone dopingautoriteiten gebeurd. En uh, dan moet het met uh, hulp van buiten gaan zijn. Dat kan niet anders. En dan zit je natuurlijk meteen in dopinghandel en weet ik veel wat. En het, ik vind het zo'n onwaarschijnlijk verhaal... Uh, dat, uh, dat dus nu al de dingen uit het verleden zijn losgelaten... en dat ze nu terecht zijn gekomen bij 2009, 2010... dat het erop lijkt, en dat zie je wel vaker... Uh, dat, uh, dat de belangen om mee te mogen doen aan de Olympische Spelen... Uh, dat het huurrennen van de Amerikanen uh, mag blij, Olympisch mag blijven... Uh, omdat het water erachter zit, dat, dat het lijkt wel... of de regelgevers gaan bewijzen dat ze... spiegeltje, spiegeltje, wie is de schoonste van het land? Kijk, ons toch eens even kijken hoe... hoe wij durven zelfs aan zijn aan te pakken. Hmm. Waarom horen we dat nu pas? Het, ah, waarom horen we dat nu pas? We hebben het over 2009, 2010. Hebben ze die urine of dat bloed niet, uh, niet, niet een beetje eerder kunnen onderzoeken dan? Uh, nou, dat bloed is uit en ze na onderzocht. Uh, uh, dus uh, uh, het laboratorium bijvoorbeeld... wat. Uh, Comterdor uh, met die vijf, uh, 50 picogram heeft betrapt keulen. Uh, heeft uh, de schaal van Auto onderzoek. Zero. Ja. Dat. Ja, ja maar, maar, maar goed, wat, wat mij uh, door het hoofd spookte in het. Hoe komen ze in vredesnaam aan die, aan die samples, aan die bloedmonsters? Ik dacht nou, dat dat eigendom was van de UCI, of in bezit waren van de UCI, of in, ja. in de ijskasten van de UCI. Nee, maar, maar de procedure die nu gegaan is, is dat. Uh, die Novitschke heeft toegang gekregen tot alles, dus ook tot de bloedsamples. Ja, maar dat was dat, dat was dat justitiële onderzoek. Precies, maar die hebben die dossiers doorgespeeld aan het USADA. En die is gewoon dus op basis van een bureaustudie tot deze conclusies gekomen, kennelijk. En dat is natuurlijk heel vreemd, want dan zou je ook zeggen... dan zou de ICI uh, en, de, en, en alle gewone dopingonderzoekers in uh, Europa... die zijn bloedsamples onderzocht hebben, toch ook iets gevonden moeten hebben. Dus het is een, het is een volstrekt onduidelijk van alles, voor mij tot op dit moment. Uh, maar wat je dan ziet, is in elk geval dat de instantie zichzelf uh, ja, vrij pleit... van dat ze een grote sport laten lopen als er wel een dopingverdenking zou zijn. Dus willen iets bewijzen. En uh, ja... Maar het is onvolstrekt onbegrijpelijk waarom dat via de gewone opsporingskanalen, dus de, de, de dopencontroles en de Tour de France naar buiten is gekomen. En ook pas dat dat dan nu komt. Dus het is, het is volgens mij een bureaucratische afhandeling van, van bewijsmateriaal. En uh, ja, ik ben benieuwd waar ze verder mee komen. Ze dus nee. moeten met iets komen. Ja. En ja, en, en, en dat is het allergekste nog, dat is nog on top of dat. Dan moeten dus de autoriteiten, een sporter, zolang een onderzoek loopt, schorsen. Nou, dat kan een jaartje twee duren voordat hij is afgerond. Dus nu is het toch wel echt het einde van zijn carrière. Want hij mag nergens meer starten. Maar het kan uh, eventueel nog meer gevolgen hebben, Maarten. Want aan het eind van de maand begint natuurlijk de Tour de France. Hè? Dus misschien, je had het over timing. Dat is dan misschien niet helemaal uh, toevallig dat het nu allemaal komt. Uh, Bruin is natuurlijk gewoon nog uh, uh, ploegleider bij uh, ja. De Sleks en, um, en uh, Cancellara. En allemaal jongens die staan te trappelen om, uh, nou ja, Andy dan niet, maar om, um, om de tour te rijden. Denk je dat het nog gevolgen kan hebben voor hun, hun deelname, de deelname van uh, Radio Shack Nissan Track? Ja, nou het, de, de vreemde situatie waarin we er zitten is dat de autoriteiten geen bel durven vallen aan een bureaucratische missie. Stel dat angst om de verdenking op zich heeft en ze zouden niks gedaan hebben, dan staan ze op de foto. Dat is eigenlijk wat we nu meemaken. Ze zijn niet aan het kijken of die sportschoon is, ze zijn aan het kijken of ze zichzelf kunnen bewijzen als schoon. Nou, ze gaan nu weer voor Armstrong. Um, omgekeerd is het natuurlijk ook zo dat op het moment dat je dit doet, zeker in deze fase van zijn carrière zoals opgemerkt, je toch wel heel erg zeker moet zijn van dat het tot, tot een succes gaat leiden. Uh... Nou, dat, is even, daar, daar, daar kun, ja, dat gaat misschien te ver, maar dan moet je nog maar eens even in de, in de zaak van uh, Contador uh, duiken. Daar is het bewijs flinterdun en hebben ze hem op een procedurele sportregel geschorst. Nou, en dat is het risico dat uh, wat, wat, uh, heel nu loopt, is dat de Tour de France directie het niet aandurft, terwijl er zo'n onderzoek loopt. Dat ze dan uh, bruineel zouden toelaten. Zijn er andere dopinggevallen uit 2009-2010 uit de ploeg van Armstrong en uit de ploeg van Bruineel bekend? Nee, maar je moet niet vergeten: dat komt er door uh, het jaar uh, 2009, ploegmat ploegmaat was van, uh, van Armstrong ja. in de Astana-ploeg. En dat komt erdoor, dus ook zo'n uh, bureaucratische schorsing achter zijn broek heeft. Maar die liep bij die meneer Fuentes toch, die Spaanse dopingarts? Uh, uh, wie? Komt daar door? Dat door. Nee, nee, nee, ik heb het de uh, over de laatste schors uh, die, die nu uitzit ja, ja. met, uh, met uh, de bimsterol, met, met die minder hoeveelheid. <racht2> dus uh, dat was een heel lastig uh, proces en daarom heb ook zo'n rare uitspraak dat hij geschorst is, dat dat was met mijn terugwerkende kracht. Nou, dat betekent als de bureaucraten uh, over elkaar heen gaan buiten dat het een lang proces gaat worden en dat het alles, uh, ja, dat is ook onduidelijk 이게. en dat je vaak ziet dat hangende dat proces. Uh, ja ze dan overgaan tot een minstigere maatregel... ...om er te zorgen dat er niet iets zou kunnen gebeuren... ...wat achteraf aan hun te is. Dus ik denk dat Braneel wel degelijk risico loopt... ...dat hij een, uh, een schorsing krijgt... ...en dan achteraf weliswaar uh, uh, vrijgesproken wordt. Maar nee. ja... Uh, ja, maar dan, kan, dan kan wel de ploeg meedoen met de tour, maar dan kan hij niet uh, als ploegleider mee, maar dan stuurt hij gewoon een assistent, toch? Of uh, werkt dat niet zo? Nu pak ze me even op mijn niet totaal grondige kennis van de regelgeving, want dat zullen we moeten afwachten. Maar het risico is inderdaad zeer behoorlijk aanwezig dat het consequenties vindt voor hem, omdat dat onderzoek zo lang gaat duren en dat ze in de tussentijd dus niet hem gaan toelaten. Ja. Of ze dat gaan doen, weet ik niet. Kortom, de, de, de samenvatting meer meer van jouw verhaal is... dat ze misschien bij het justitiële onderzoek iets hebben gezien... Waar, waar, waar ze hem niet op kunnen vervolgen, justitieel gezien. Maar dat ze ja. dat hebben doorgespeeld naar de duurzade. Van nou, hier kunnen wij niks mee... maar we hebben wel het vermoeden dat het zo en zo zit. Misschien kunnen jullie er wat mee. Hier heb je een doos en uh, bekijk het even. Ja. En daar is dit uitkomst van. Is dat de samenvatting? Dat is, een, uh, dat is de situatie zoals <lacht> die nu is, ja. Goed, dankjewel. Maarten Ducro. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Sometimes.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 Son, but you're too young. Ja. ja, plaatje voor mij. Lekker. Summertime Blues. Waarom is dat voor jou een plaat? Het ja, is summertime blues. Omdat je een summertime blues aan hebt. <laughs> Okay. Oh, goed zo. <laughs> ja, even. Hij heet, uh, Eddie Cochran. Eddie Cochran dat wist ja. je niet? Nee, dat wist ik wel, want dat stond net hier op uh, mijn computer. We gaan naar Spanje, naar Spanje tegen Ierland. Tweede helft, Filip. Waar we inmiddels in de tweede minuut zitten. Met balbezit, hoe kan het ook anders weer uh, voor Spanje? Waar de bal nu wordt opgebracht door uh, Alba, de linkervleugelverdediger. De meest onbekende Spanjaard in de basis. Hij is erbij uh, gekomen. Speler van Valencia. Voor de rest bestaande spelers toch voornamelijk uit spelers van Real Madrid. En vooral Barcelona. Xavi nu met de paard naar de rechterkant. Waar Torres nu opduikt. Hij staat er dus nog altijd in. Arbeloa de rechtsback met een 1-2 met Torres. Dat gaat daar de mist in de Ieren hebben in de rust gewisseld. Hebben de schaduwspits Cox eruit gehaald. Die kon geen potten breken. Die speelde in de praktijk eigenlijk als de vijfde middenvelder. Robbie Keane daar de enige spits. En daar zou nu verandering in moeten komen met uh, Jonathan Walters, Ook niet een uh, naam denk ik die bellen doet rinkelen bij u. Maar die gaat nu achter Robbie Keane. Spelen als een soort verbindingsman tussen het viermans middenveld en die ene spits. Walters uh, is 28, debuteerde pas vorig jaar in het eerste elftal. Hikte er lang tegenaan en uh, ziet nu dus zijn kans schoon om uh, op te duiken in dit elftal. Ja, dat wil ook wel wat zeggen. Dat ze niet echt een groot arsenaal aan goede spelers hebben. Zeker niet aan goede middenvelders bij Ierland. Een aanval nog van de Spanjaarden met Iniesta. En nu wordt Arbeloa de rechtsbeek vrijgespeeld. Die kan nu gaan schieten. En dat schot wordt gekeerd door Shea Given. De eerste kans van de tweede helft is dus ook alweer voor de Spanjaarden. We zitten bijna drie minuten in die tweede helft. Nog altijd die 1-0-voorsprong dankzij die goal van Fernando Torres. Ronald Koopman, journalist bij RTL Z. Zullen we het eens lekker over de crisis gaan hebben? Ja, want dit, het verbaast me. Misschien moet iemand me dadelijk hier uitleggen uh, hoe dit nu kan. Ik ben de slechtste voetbalanalist van, van Nederland, wellicht van de wereld. Dus ik kan het zelf niet bedenken. Maar we zien hier Spanje, het komt uit de rust. We weten dat die Ieren die gaan vechten, want het is 1-0. Wacht even. Weet eh, je nog mijn zin? Ja, we gaan het over de crisis hebben. Ja, weet je, dan krijgen wij klachten van het gaat alleen maar over sport op de radio. Ja, nee, maar ik zit Begin ik eens een, een keer niet over sport? Begin ja, jij over sport? Het verbaast me gewoon. Ze, ze ja. kunnen het. Misschien we de even naar, uh, uh, naar uh, Sorry, kopen. we onder, onderbreken de crisis, want we moeten naar uh, het voetballen. Filip. Zeg maar. Ja, ook voor rollekoop. Hij zit er inderdaad in. Oké. Okay. Ja, David Silva <laughs> maakt er in de vierde minuut naar rust dan 2-0 van en eindelijk. Lukt het dan de Spanjaarden om die tweede te maken? En is Shea Given verslagen? Het duurde zo lang. Spanje heeft zoveel kansen nodig om tot scoren te komen. Giovanni Trapattoni staat nu hoofdschuddend in zijn dugout. Weer een tegentreffer geïncasseerd. En dit moet dan wel de nekslag zijn voor de Ieren. Een eerste schot kan Shea Given nog keren. Een schot van... Vanaf de linkerkant die hij in de voeten bokst van David Silva. Die staat dan op een meter of ik denk 14 van de goal van Ierland. En schuift hem heel rustig binnen met zijn linkervoetje. In de benedenhoek waar Shea Given er net niet meer bij kan. Het is 2-0 voor Spanje tegen Ierland. Mark van Hintum, even. volgens mij stond de hele voorhoede stond net niet, nog net niet op de doellijn. Ja, ongelooflijk. Ja. Het, het, het is niet te geloven. Onverstaanbaar. En Silva die, uh, nou ja, die, die, die kegelt met één kapbeweging daar een verdediger om. En krijgt dan ook alle tijd om die bal in de hoek te plaatsen. Ja, belangrijk doelpunt. Maar... Uh, Slecht verdedigd. Terug nu naar de Griekse bankrun. Is dat een goed Grieks woord? Ja, <laughs> nu, nu kunnen we het over de crisis hebben. Uh, ja, de, want de Griekse burger die haalde de afgelopen dagen tussen de 6 en 900 miljoen euro van de bankrekening. Dat melden tenminste de bankiers daar tegen internationale media. Lijkt dus op het begin van een bankrun. Uh, wat kan dat voor gevolgen hebben, Ronald? Uh, dit kan tot gevolg hebben dat uh, Griekse banken omvallen. Um, en dat daarmee het proces van uh, uh, economische uh, desintegratie versneld wordt in Griekenland. Um, ik, ik, ik begrijp eigenlijk niet waarom de Grieken in de aanloop naar de verkiezingen uh, niet hun, uh, hun douanecontroles uh, herinvoeren. En in ieder geval zorgen op, um, om te zorgen dat kapitaalvlucht uit het land uh, al eens maar tijdelijk beperkt wordt. Um, het, het is vrij beangstigend, vind ik wat er gebeurt. Maar het geld gaat het land uit? Het geniet in een oude Griekse sok? Dat maakt in wezen niet uit. Um, ja, maar de... dat kan je niet controleren, dan lijkt mij een oude sok. Nee, kapitaalvlucht kun je, kun je naar buitenland kun je, kun je inderdaad controleren. Die oude sok kun je niet controleren. Maar um, ja. Ik, zoals ik al eerder zei, ik snap die Griek wel. Um, die heeft die euro's liever. Uh, mocht het helemaal misgaan, um, wat nog steeds een gereden kans is... en de Grieken gaan over tot een soort van drachma... dan kun je maar beter wat euro's achter de hand hebben. Uh, want die zijn nog wat waard. Ja. De, de, de grote vrees is natuurlijk dat, dat Griekenland na de verkiezingen... van uh, dit weekend uh, uh, niet meer voldoet hè, aan de verplichtingen... die het uh, IMF, de Europese Centrale Bank, hebben opgelegd. Ja. Um, uh, dan krijg je een Grexit. Hè, dan gaat Griekenland eruit... Ja, dat, nou, dat is mogelijk. Kijk, alle scenario's zijn natuurlijk nog mogelijk. Hè? Um, wat Syriza roept, die, die linkse partij... die nu mogelijk de meerderheid gaat halen... Uh, we willen opnieuw gaan onderhandelen met Europa... over de leningen die Europa ons verstrekt. Um, Europa wil dat niet. Het is nog maar afwachten hoe dat spel uiteindelijk gespeeld gaat worden. Um, want Europa heeft natuurlijk ook wel zeker belang... bij het behoud van Griekenland in de eurozone. Ja. Dus um, of die soep ook in Europa zo heet zal worden gegeten... dat is ook nog maar afwachten. Maar we moeten ook die verkiezingsuitslag nog maar even afwachten. Het zou ook nog maar kunnen... dat uh, hoe heet die die nieuwe democraten alsnog niet de meerderheid halen. Uh, maar goed, het experiment met die partij hebben we eigenlijk al gezien. Dan is er nog een kans dat de technocraten van Papadimos uh, blijven zitten... Um, een zeer kleine kans, denk ik. Maar ook dat zou nog mogelijk zijn. Kortom, er ligt nogal, nogal wat scenario's op tafel... waarvan een Griekse exit R1 is. Maar dat zou er eentje zijn op termijn. Dat gaan we niet volgende week al zien. Maar dan blijft het natuurlijk onrustig. En Jij zegt, ja, ze willen opnieuw praten. Europa heeft gezegd, nee, dat, dat willen we niet. Maar de, uiteindelijk, als dat er dan toch van komt... kan je je uh, met betrekking tot de financiële markten afvragen... welke afspraak er nou eigenlijk blijvend is. En dan wordt het toch nooit rustig? Het wordt ook voorlopig niet rustig. Maak je geen illusies. Ja, in de de Europa ja. wordt het er Klopt. Ja, trouwens. Nou, ja, kijk, een, een beetje, dat weten jullie waarschijnlijk net zo goed als ik. Een, een beetje ramp heeft de medialeeftijd van een week of twee, drie. En daarna ga je over tot de orde van de dag. Dit nu, dit nu al sinds 2008. Uh, het begint een beetje te vervelen hier en daar. Uh, maar het, het is een rollercoaster. Uh, je, je gaat echt van de ene event naar de andere. En op het moment dat je denkt. Um, we hebben nu eindelijk iets bereikt in Europa. Nu gaat het langzaam weer goed. Dan komt er altijd wel van links of rechts weer een nieuwe ontwikkeling invliegen die alles weer verandert. Uh, is het ook niet zo dat mensen bij zinnen komen in Brussel, in Europa... en dat ze gewoon die Griekse schulden maar gaan afboeken... omdat het risico dat Griekenland daadwerkelijk stapt voor een domino-effect kan zorgen? Dat is maar duidelijk. Banken en verzekeraars... Uh, voorzien we dat al gedaan? Een, maar overheden nog niet. De, overheden de, de, nog de centrale niet. bank nog niet. Nee, Nee, dat klopt. Uh, de Europese Centrale Bank uh, wil dat niet. Kan dat ook formeel niet, uh, zegt de ECB zelf. Uh, daar zit wel een gedachte achter. Uh, maar ja, misschien moet het eigenlijk maar doen. Maar goed, dat, dat, ook dat is onderdeel van een proces... wat kennelijk in Europa heel lang duurt. Uh, ja. te lang. Om... Als je een bedrijf hebt een video en een uh, videoal... ergens uh, in een uh, achteraf uh, gebied dat het niet goed doet... dan zeg je, uh, sluiten die tent. Vervelend voor de mensen die er werken... maar we moeten er zo snel mogelijk vanaf. Anders dan gaat het straks de rest van het bedrijf besmetten. Ja, maar maar eventjes de vertaling te maken naar Nederlandse niveaus... want dat doe je nu. Uh, in Nederland hebben we een fiscale unie. Want we zijn één fiscaal gebied in Nederland. Als lelystad Gaat, heeft dat geen consequenties voor het land? In Europa, als je een dergelijke constructie in Europa optuigt, dan hebben wij geen problemen bij een failliet van, van Griekenland. Oké, okay, we betalen misschien iets meer, maar uh, onze economie, onze samenleving uh, raakt er niet door ontwricht. Volgende dat... uur gaan we hierover door en dan uh, praten we ook over Spanje. Ja. Tijd voor tijd. Ja, zegt eigenlijk dat je. Ja, in het begin zo, bij de afspraken die gemaakt zijn... De hey, uh, Mark. Sorry, uh, dat we door je heen praten. Maar we zijn even uh, met de uitzending bezig. Uh, Radio 1 is deze zomer. Oh. Nieuws, uh, sport en samen quizzen. Heel Nederland speelt mee met tijd voor tijd. Op radio1.nl verschijnt iedere dag een vraag... waarin het voorspellen van de juiste tijd centraal staat. Voor vandaag was de vraag... Uh, Italië, Kroatië, in welke minuut... geeft de scheidsrechter de, de, de vijfde vrije trap van de wedstrijd? We hebben het samen getimed. Dat was de achttiende ja. minuut. Een aantal luisteraars heeft dat goed voorspeld... In de aanwezigheid van de ingevlogen notaris heeft Radio 1 Sportzomer een loting gedaan. De winnaar is Gerard Sturkenboom. Van harte gefeliciteerd, hij wint het prachtige tijd voor tijd horloge. De presentatoren van de Sportzomer spelen ook allemaal mee. Gisteren won Deborah Bleckenhorst, zo heet ze, ja. En wie had het vandaag goed? De Bora! Lekker door. 19e minuut. Ja. Uh, ze is in een week tijd al de derde keer de winnaar. Ja. De uh, hoe doe je dat? Ja, de, nou ja ik, <laughs> ik heb er zelf een beetje over na zitten denken. Ik weet het niet. Misschien is het wel beginnersgeluk. Of, uh, dat denk ik ook. Ja, er zit uh, verder geen uh, enorme theorie achter, hoor, moet ik heel eerlijk uh, toegeven. Een Die... beetje gezond verstand en denken. Je gaat nu enorm aan kop. Ja. Leuk hè? Je gaat op vakantie, hoop ik binnenkort. Nee, toch niet. No, toch niet. Goed, even de vraag uh, van uh, morgen Zweden, Engeland. Tel de minuten bij elkaar op. ...waarin alle doelpunten in dit duel worden gescoord. Dus stel 1-1, eerste goal zesde minuut, tweede goal 71ste minuut... ...is dat bij elkaar opgeteld, 77. Degene die deze vraag heeft verzonnen wordt fantastisch geëxecuteerd direct na. Mee Meedoen kant op morgenmiddag zes 6 uur op radio1.nl. Zometeen Spanje-Ierland.